Jan van der Putten met het NOS Journaal. Criminelen dumpen steeds vaker drugsafval in de natuur. Volgens de politie waren er vorig jaar bijna 300 dumpingen. 85 meer dan het jaar ervoor. Gemeenten draaien op voor de kosten van het opruimen van het afval. Het gaat om 2 tot 3 miljoen euro per jaar. De gemeenten zijn het zat en ze willen dat het Rijk meebetaalt. De Raad van State bepaalde onlangs dat gemeenten de rekening niet mogen doorsturen naar terreineigenaren als die niets met de afvaldumping te maken hebben. Vooral in Limburg en Noord-Brabant wordt vaak drugsafval gedumpt, maar in Gelderland en Zuid-Holland zijn er ook steeds meer meldingen. Curaçao heeft voor het eerst 21 Venezolanen vrijgelaten die het land illegaal waren binnengekomen en vastzaten in de voormalige Koraalspechtgevangenis. De officiële reden is dat er geen uitzicht meer is op uitzetting. De Venezolanen kunnen niet terug naar eigen land, omdat Venezuela de grenzen heeft gesloten en niemand het land meer in kan. De politie op Curaçao vrees dat er veel meer Venezolanen komen, nu ze niet meer worden vastgezet en teruggestuurd. Gisteren arriveerden er 17. Bij een brand in een touringcar in het zuiden van China... zijn zeker 26 passagiers omgekomen. Er zijn ook 28 gewonden, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk zijn spullen aan boord in brand gevlogen. De Chinese politie onderzoekt dat en heeft twee chauffeurs aangehouden... maar die zijn niet in staat van beschuldiging gesteld. In Rotterdam heeft brand gewoed in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond half elf op de vierde verdieping. 24 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Bewoners van acht woningen kunnen niet terug naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. De Rotterdamse brandweer was met groot materieel uitgerukt... om het vuur te bestrijden. Het weer, wisselen bewolkt, plaatselijk wat regen. Vanmiddag klaart het van het noorden uit geleidelijk op... en het wordt 9 tot 14 graden. Morgen zonnige periode en dan wordt het 8 tot 12 graden.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Dames en heren. Toe, toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Oh, hartstikke idee, die ken ik nog niet zeg. Toebak leeft op de radio. Welkom daarbij. Ik zal zeggen... Ja! We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Ja! Hey, Good morning! Toenbak leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. De, beste, de allerbeste. Ja, ze zijn gewoon de allerbeste. Dat is gewoon zo. Het is de zaterdagmorgen? Ja. Zeiden zei hij zei zei zei nou gewoon dat we niet betrouwbaar zijn? Ja, niet betrouwbaar. Nou, nou, zo, ja, ja, dat klopt ook wel. Ja, dat klopt, klopt ook wel. Oh, jij echt ja. heel zakelijk. Jij, dat klopt ook wel. Nou ja, ja precies ja. nou. leven. maar bedankt Cor. Bedankt, hoor. Uh, bedankt, Oké, okay, ja. die is even goed bezig geweest. Ja, zeker. Ja, leuk, hoor. Uh, uh, leuk, creatief bezig geweest uh, op de Menktafel. Uh, um, ja, welkom bij het rijdenprogramma. Ja. En, en misschien moeten we ook wel een beetje de muziek gaan starten. Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten rijken. We gaan een renaissance teweeg brengen. Oh. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Oh. Waarin we weer veilig kunnen leven. Nou, kijk aan. Kunnen dat leven. Gaan we, kunnen leven, ja. de renaissance. Huh. Wat is eigenlijk de renaissance, weet je dat? Dat is een... Uh, volgens mij is dat een gouden eeuw een beetje geweest. Dat alles vernieuwd werd. De nee. netre, daar komt het vandaan. Nee, de renaissance is dat we helemaal weer teruggaan naar echt de hele oude filosofen. van Ja, echt, maar van, renaissance is dat er 2000 jaar geleden, hè? Herboren dat is een Dus we gaan terug naar de achterlijke tijden. Naar filosofen van vroeger. Voor Nietzsche. Nee, Nietzsche was nog niet eens oud, maar echt een hele oude filosofen. Dat, dat wil je eigenlijk. Dat bedoelde hij. Dat okay, bedoelde maar, maar, hij eigenlijk. Niet, dus ik, ik dacht tegen zo van: Ik weet niet of ik dat wel wil. Nee. Heb, ik nou, heb ik nou echt op hem gestemd en nou krijgen maar, we dit van me kiezen? Nee, maar, is ondergek. Maar, uit. maar mogen we weer ook een knots aanschaffen. Nee, dat, niet. dat nee, we gaan gaan we niet. We gaan nu ook overigens van die gebouwen maken met van die tierenlantijntjes. Van die oh, pilaren. Daar ben ik wel, ben ik wel voor. Oh, ja, ja, ja, vind ja, jij ja. wel mooi? Ja, dat vind ik wel mooi. Je ga gebouwen. wel je huiskamer zo inrichten. Oké, okay. uh, nou ja. ja. Ja, we zullen afwachten wat het gaat worden met de politiek. Het was echt dagenlang ging het over Jerry Baudet natuurlijk. Ja. ja nou, uh, waar, waar hebben jullie op gestemd? Want jullie hebben natuurlijk ook gestemd. Ja, dat ga ik niet zo... Uh... Oh, krijgen we nee, dat nee, weer. Nee, nee, nee, dat is hartstikke geheim, ja. Dat ja, is hartstikke geheim. Nou, ik wil het dus best zeggen, ik ja. heb vandaag gestemd. Nee, ja, ja ik vond, ik ik vond het, ik ook. Nou, <laughs> ik vond het heel lastig. Nou, durf ze wel. Hey. Nou, durf ze wel. Ik vond, nou, ik vond het heel nou, lastig, ja. man. Yeah? Uh, je hebt natuurlijk, in die verkiezingen heb je... Uh, ja, wat vind je dan van, van Noord-Holland? Yeah. Nou, uh, ja? Nou, ik ben heel... Ik heb me dit jaar heel slecht inge, ingelezen. Ik heb gewoon de stemwijzen ingevuld en that's zit. Ja. Dat zeg ik eerlijk. Nee, dat is en, toch goed, toch? De stemwijze invullen? Wat doen Ja, uh, weet je, je wil toch weten... Als je ergens op stemt, wil je toch weten... Wat, er, wat ze daadwerkelijk in hun partijprogramma hebben bestaan. Ja, daar moet je een beetje in lezen. Dat is waar, maar goed. Ja, je, <laughs> je, je, je volgt het landelijke gebeuren natuurlijk. En je hoopt dat alles een beetje aansluit dan. Ja, maar maar, maar, maar ja. dat, is, dat is dus het lastige, want wat zij... Uh, landelijk stem ik heel anders dan dat ik... op yeah. politiek niveau stem. Yeah. Maar dit waren dus ook enigszins landelijk... want ik hoorde van politici alleen maar... Eerste Kamer, Eerste Kamer, Eerste Kamer. Ben ik nou op de Eerste Kamer aan het stemmen... of ben ik nou yeah. de, uh, landelijk, of, uh, op provincie aan het stemmen? Ik vind dat heel lastig, want... ik moet heel eerlijk zeggen... voor mijn provincie ben ik PvdA, maar... Ben ik dat ook landelijk? Nee. Dus ja, heb ik dan een goede keuze gemaakt. Ja, ja, ja dat is de goede keuze. Ja, nou goed, ik heb code, code oranje. Hebben wij in Noord-Holland ook? Ja. Niet vandaag? Nee, code... Nee, niet. Ja, <laughs> saai, bijna, denk, is het code oranje. Ik wil, is het code... Ga het... naar uit? Is ben... dus Code Oranje, is er weer iets gebeurd? Nee, dat is een partij. Code Oranje. Oh. <laughs> Klink, klinkt een beetje alsof dat echt een paniekpartij is. Ja, nou, ik heb me ingevuld en ik kwam uh, drie partijen uit. Uh, partij van de Dieren. Ja, die doen geen concessies natuurlijk. Die zijn natuurlijk vrij uh, hardlijnig. En je hebt GroenLinks. Dan denk ik, ja, nou ja, Jesse Klaver. Ik ben geen blonde vrouw, dus misschien is dat niet zo handig om dat te doen. Dan moet je natuurlijk ook vrouw zijn ook bij Jesse Klaver, bij die... Uh... Bij die sector te horen. Ik denk, nou, doe code oranje. Wat de ja, fuck nee. is code oranje? Wist ik ook niet. Maar het kwam overeen met de dingen waar ik voor stond. Maar, maar, maar nee. waarom dan niet GroenLinks? Want ik vind jou wel echt van GroenLinks. Ja, je ja. ziet Jesse Klaver wel ergens een pintje pakken. Nee, maar Jesse Klaver ja, komt zelf niet in de Eerste Kamer. Wat is het ja. nou? Ja, ja. ja. Nou, het, is ja, je, het gaat tegenwoordig alleen nog maar om het gezicht. Om het Niet gezicht. om wat te zeggen, het ja. gezicht. Ja, of okay. ze welke grapjes hebben. Ja, ja, ja. ja daar gaat het om. Maar ja, ik wil nog wel even aanstippen. Die renaissance ja? betekent inderdaad wedergeboorte. Ja. En dat is dus die volgende op de middeleeuwen. Dus de, de term van pas in de 19e eeuw een omloop als historisch periode begrip. Oh. Dus op zich is het toch niet zo heel oud. Nee, maar de renaissance was grijpt wel weer terug naar, echt naar, heel, naar 2000 jaar geleden. Een versie, versie. Ja, versie. ja. ja. precies. Dus, uh, de geboorte van kunsten en letteren. Ja, dat, dat vind ik wel typisch uh, Monsieur Baudet. Ja, ik, ja klopt. Heel Pas heel eer, helemaal bij hem. Beste pianospel ook. Denk ik wel dat we nu richting weer een beetje zo'n periode gaan. Even niet uh, omdat hij het zegt. Dat, dat we wat romantischer moeten zijn, wat meer... Nou, dat we vanuit technologie nu weer wat meer richting toch Ja. En, en, ook en ook het is gaan. misschien ook wel weer goed... dat we eigenlijk wat, uh, wat wolliger worden. Want we zijn zo snel, tak, tak, tak. Het kan dat niet snel is. genoeg, Daarom. maar gaat nu allemaal wat... Wat volgen. Hey, nou, dat, dat is wel wat er ja. nu heel erg gaande is. Dus ja. zich heeft hij enigszins een punt. Misschien zit hij helemaal de trend zetten. Het zou zomaar ja. kunnen. Ja, en dan ja. krijg je we weer partijen die zeggen. we willen duidelijkheid niet het volgen. Ja, nou, dan, dan, dan gaat ja, het weer de andere dan, kant op. Het moet soms zijn. Zeg, zeg waar het op staat. zeggen waar het op staat. Nou goed, je begrijpt al als het is zaterdagmorgen toebak heeft op de radio. Oh, dit geluidje vind ik zo fijn in zo'n plaat. Ik had niet verwacht dat hij het ooit zou gebruiken. Ik heb het over Morrissey Morning Starship. Hier, bij Toebak lijft. Goedemorgen. Fijn dat u erbij bent. Who was that sneaking up the stairs? Taking a hairpin from her head Vision of the locks falling down Crossed my mind and played with the sound Of tapping, gentle tapping at my morning starship The crystal glint of the turning glass creaking sound of the rusted latch As she slowly opened the door The darkness told me nothing more Except to say that she was near my morning starship She stood within the threshold Silently, a ray of moon silver blue, found its way to mine, and then I knew the girl, the girl, the girl had flown my morning starship. Yeah. I do She took the key She's got the clue Mysteries unfold With the lights What she knows I'll never forget The girl, the girl, the girl Has for my morning starship Yeah, she travels with me Now in my morning starship Ik luister met verbazing deze muziek. De man die altijd zo lekker dwarse muziek maakt, Morrissey. Hij staat vroeger in de Smith, weet je wel. In het begin jaren tachtig was dat echt helemaal hip. gewoon. En nu heeft hij iets gemaakt. Morning Starship, boom, boom. En meer van dit soort packs. Nou, ik vind het leuk hoor. Ik echt zo'n plaatje dat ik in de, in de morgen zeker uh, draai. California Zo heet ook namelijk de nieuwe CD waar het allemaal op te vinden is. Die stoelbak leeft op de radio. Maar kijk even, Er werd het allemaal gebeurt. We fietsen zo eens een beetje rond. En uh, ja, goed, ik, uh, ja, sorry. Ik moest ook kiezen, zeg maar, stemmen. Maar de stem moet hij nou wel komen of niet komen? Ja, ik heb toch tegen gestemd. Maar tegen? Ik vind het echt een... Ja, een kapitalistisch spelletje. En met oh. waar geld wordt gesmeten. Waar een milieu wordt, wordt belast. Ik denk, nee jongens, dit moeten we niet doen. Nee, nee, nee. nee. Sorry. sorry. We moeten, er is, zijn we nog goed bezigheden op het circuitpark, denk ik zelf. Dus ik, weet niet, ik hoop niet dat het op mijn stem... dat het daardoor niet doorgaat. Zal wel niet, want er is nu in één keer ook... Ik las in de Stand de krant... was er 4 miljoen gereserveerd voor die activiteiten daar? Dacht ik zoiets. Krijg je aan naar mij? Ja, want heb jij hebt ben... het gedrag gehoord, maar... Ja, ff... dat was nog 4 miljoen was het niet helemaal. Maar goed, dus dat, uh, dat komt misschien even goed wel goed. Goed, we kijken de wereld in. Wat heb jij zo al gelezen? Ja, ik heb een... Uh, um, uh, ja, een Sci-Fi-expo voor, uh, voor... Ja, toch de Sci-Fi-fans. De, de science fiction. Uh, uh, de kunsthallen uh, hebben een... Uh, een uh, hoe heet it, een... <coughs> ja, het? Is een... Snoepje. Jij is handig. Een snoepje tegen. Ja, uh, hebben een... Um, um, <laughs> zo, ik kom er even niet uit. Oké, okay, ja, Pak je st pa pa straks maar weer even op. Uh, kijk. Uh, dit is een bericht speciaal voor jou, Wilco. Hmm? Oké, okay. oh ja, kaasmeisje, kaasmeisje in de Alkmaar. Kaasmeisje in de krijgt een vriendje, de kaasjongen. Ja. Lachen naar toeristen en met hen op de foto gaan... te midden van stapels kazen. Tot nu toe waren dat echt van die schattige kaasmeisjes. Net als de bloemenmeisjes, hè, altijd ja, hier ja, in Haarlem. Ja, ja, ja. Maar met ingang van volgende week... hoopt het promotiebureau voor de stad... dat er ook kaasjongens over de markt lopen... En ze zijn nu aan het werven. Dus uh, jullie maken nog een kans, mannen. Maar ik, ik denk wel... Ja, dat Wij voelen ons wel, wel, ja. wel zwaar gediscrimineerd. Dus ook dat wij als mannen nooit zeg maar, met kaas mogen. Wij mochten wel de kaas dragen. We kon je je voorop geven. Moest ja. je altijd wel een beetje wat, wat hogere status hebben... om daar zeg maar, bij het clubje te komen met die ja, kaasdragers. Je, je hebt kaasjongens uh, of meisjes bij de vriendinnen? Of ik die heb? Ja? Nee? nee? Nee, dat niet. Nee. Nee, ja, volgende week toch? vrijdag gaat het kaasmarkt van start. Ja. En uh, ik, ik denk dat jouw zoon ook wel een goede kans maakt. Ja, zeker. Lang, blond, de krullen. Wat? Ach man, ja. Nee. Maar ja, zelfde als voor de meisjes. houden van maar een beetje hun talen spreken, Nederlands, Duits En mandarijn staat hierbij. Waarom mandarijn? En bereid zijn met enthousiasme te vertellen Om... over kaas. Ja, Oké, okay, natuurlijk. De meeste Chinezen natuurlijk die aankomen... Ja. Uh, en ze in... moeten niet verlegen zijn, want ze moeten vaak op de foto. Okay. En ze, de, de medewerkers van het promotiebureau, Sandra van der Bijl... zegt ook, het standaardbeeld is toch wel de bezoeker... met twee meisjes aan zijn. Daar zullen de jongens straks ook een rol bij spelen. Dan krijg je die oude vrouwtjes met twee kaasjongetjes naast hun. Ja, okay. Dus dat wordt wel leuk. Ze dus was... krijgen ook oh, een aan. Twee oude mannetjes met, met, met twee jonge meisjes ernaast. Dan oh. is het opeens rare vies. Maar ja. als het uh, twee, twee, twee oude vrouwtjes zijn met twee jonge ventjes veen ja. ernaast. Dan is het leuk. Nee, dat, uh, nee, dat zeg, ik zeg helemaal niet dat het ander ook vies is. Nee, nee dus maar dat zie je wel. Oude mannetjes, oh, kijk, oude mannetjes met die jonge knullen. Dat vind ik ook vies ja <laughs> nou goed, Maar er zijn nog ik... wel mannen op de kaasmarkt... maar die schouwen een berry met 150 kilo kaas. Die kost zo zwaar, zijn ze. Ja? Ja? Of ze leggen ze neer op het, op het wagenplein. Nou, ik zou er meestal... ook al op zoeken. Het eigenlijk. zijn meestal flinke ik... jongens die er lopen te rennen... met die, ja. uh, met die ik... dingen te ik... maar... tussenin Dat zeg ik altijd, maar het is geen ze Het is een kaasdrager. Nou, maar uh... begrijp ik nou dat ze uh, uh, Engels, Duits, Frans... En Mandarijn moeten spreken. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is niet zo heel moeilijk profiel om te vinden. Nee, nee, nee denk ik die ook. zal je veel hebben. Heel ja. vaak hebben. Geloof ik ook veel. Nou, kijk even, Mark, ben ja, je hersteld? <laughs> ik ben hersteld. Ja, de toostelling. Uh, er is dus een tentoonstelling van science fiction, A Journey into the Unknown. Uh, het is tot eind juni in uh, de kunsthallen in Rotterdam. En het geeft een kijkje in de sci-fi-wereld, maar echt het kijkje achter de schermen. Yeah. Onder andere. Um, Kostuums staan er van uh, uh, Star Wars, Star Trek, uh, Godzilla, Jurassic Park. Nou, nog een aantal uh, uh, ook requisiten zijn er te zien. Dus dan zie je eigenlijk hoe simpel zo'n zo kostuum is en hoe dat dan in beeld wordt gebracht. Zodat het er heel fancy uitziet. Oké. Dan krijgen ze zo'n cardboard waar ze gaan achter staan en dan tuk, tuk, schuiven ze het een beetje op. En dan denk je dat het een heel groot monster is. Is dat nee toch? Tegenwoordig maken ze die dingen toch echt maar helemaal driedimensionaal gewoon? tegenwoordig. Deze tentoonstelling is echt vanaf het begin van Oh, op die manier, oké okay, ja, ja, uh, ja, ja. Ja. En tegenwoordig maken ze heel veel Gewoon ja, allemaal in de, in de computer Ja, ook nog weer, precies, dan ze dat ook al niet meer dan En dan scannen ze Maar wat ze heel veel doen is um, Mensen met van die speciale pak aan En dan volgen ze die bewegingen Dus dan worden die bewegingen wel gespeeld ja. En vervolgens maken ze daar een 3D animatie over Het lijkt wel moeilijk spelen als je echt Met zo'n blauw scherm aan het zitten, ouwe nelen. Of je moet, moet vechten met iets wat er helemaal niet is. En later en dan denk je, wauw, dat was best wel eng waar ik tegen gevochten heb. Oh, jezus. Nou goed, al lever computer. Dus zeker waar is straks de Zandvoortse berichten. En we hebben het ook hier en daar wat nieuwe muziek voor opgeduikeld. En hoewel, het is eigenlijk niet zo nieuw. Want het is al een paar maanden oud. Maar er is alweer een nieuwe single van Catfish en the Bottom man, En dat heet To All. To All. Just wanna flood your head, and I'd have probably second guess everything that was said, but it fits you at the time to fall for every line. I'd have kept my wits about me But it fits you at the time To so fall for every line Langdradig en lollig. Tobak leeft. Ze komt uit Australië vandaan, en ja, ze heeft ook een plaat die heet dan weer Old Man. En de eerste keer dat ik dat zag, dat, dat was gewoon een videoclipje wat genomen, was opgenomen in Amsterdam. Oh, die komt uit Amsterdam. Nee, ze was, destijds was ze in Amsterdam en toen heeft ze daar een tour gedaan. En toen hebben ze gewoon een videoclip daar maar opgenomen. Nou goed, dan ze in deze plaat, naar nou, Get Late. Ja echt, uh, daar, ze ze het over Get Late. Nou. Ja, je denkt dat het onschuldig plaatje is, maar dat is het dus niet. Tricks! En daarvoor trouwens nog de nieuwe zing van Catfish en The Bottom De, de cd is geweldig. Balance heet die. En to all of you, zo heet de, de plaat. Die is, er staat ook mooie fijne toestel op aanstaan. Straks alweer de te berichten natuurlijk. En, uh, oh, wacht even. Ja, oh, sorry. Ja, ik deed mijn knippenlicht niet uit, want jullie steken ook nooit je klauw uit. Dus dan, dan ben ik er ook even klaar mee. Heb ik ook, hoor. Als fietsers hebben echt die. Doe nooit een klauwtje uitsteken. Ik oude mensen ook niet. Nee, dat handje hoeft helemaal niet uitgestoken te worden. Want ik maak zelf wel uit of ik aangeef waar ik naartoe ga. Ja, ja. Nou, dan zit je een keer boven op mijn wagen. Dat is een keer klaar ook. Ga ik ook niks meer aangeven. Heb je een ongeluk gehad? Nee, dat niet. Maar bijna wel elke keer. Heb je dat niet met ik, van die fietsers? Ja. Wie die dan dan? Over ja? de, de stoep gewoon maar... een clown niet uitsteken. Ja, en dan kom, kom ik van rechts. Nee, ze fietsen gewoon dwars over je heen. Weet je wel. Is het lang, voor je langs. denk ik van. Oké, okay, nou, het is allemaal wel. Goed, terug naar school zeg ik dan. Weg Vertel. Ja. Dat vind ik ook. Wat heb ik voor te vertellen? Ik heb wel wat te vertellen. Dat, oh, uh, heb jij wel wat te in vertellen? In Den Haag, dat is de burgemeester, die heet Pauline Krikke. Ja? Yeah. Maar uh, een zevenjarig meisje, uh, des plant. die vroeg eigenlijk... waarom heeft je eigenlijk burgemeester en geen burgerjuffrouw? En het is een rake vraag, zeggen ze. En de moeder van haar zegt, we hadden het al thuis over de burgemeester. En, en toen kwam dus dat, uh, die zoon, die kwam daarmee. En uh, hij, hij mag nu speciaal komen om... Uh, en dan gaat de vraag beantwoord worden. Door de burgemeester zelf. Jezus. Dan krijg je en, een uh, lezing dus ik van... ik denk dat we gewoon een, nieuwe, een nieuw artikel krijgen... over hoe ze reageert, foto van een samen... en wat het nou precies de oh. bedoeling is. Ik dacht, we krijgen nu dat we... burgerjuffrouw uh, of bur, burgerjuff of zo... dat we dat ook, ik vind, ook krijgen. Ik ja, vind dat wel burgemeester, op... vind ik wel. Meester. Burgemeester. Ja, ja. Spreek, je moet even anders uitspreken. Dan is een hoge aan, hè? Ja, ja. ja. Heerlijk. Gewoon. Maar uh, ja, dan is het, vindt het dan wordt het burgemeesteres? Oh, meesteres? Ja, ja dat dus klinkt op. ook een beetje raar. Hè? Ja, dan komt klopt. er meteen weer iets anders wel, om de hoek. Maar het is wel inderdaad, op school heb je een meester en een juffrouw. Ja. En, uh, maar ja burgemeesteres. Al... Ja, nee, dat kan niet, hè. Ja. Dat is toch, nee. Gewoon nee. burgemeester. Ja, goed. Nou. Maar dus directeur, je hebt ook een bedrijf, die is directeur. Er wordt ook vaak geen directrice gezegd. Dan denk je, gauw eraan aan zo'n meisjesschool en zo. Mm, nee, directrice kan wel, vind ik. Ja? Dat, wordt wel, dat vind ik wel... Uh... Heel veel status. Zeker. Nou. Ja. Zeker uh, als je ook nog van zo'n islamitische school bent waar een imam op bezoek krijgt. Goed, vertel. Wat uh, Marcus, zit ik bij jou te kijken? Ja, ik uh, wil jullie wat voorleggen. Oh. Um, zouden jullie, uh, als jullie gratis zouden kunnen gaan wonen? Ja? Yeah? Gratis wonen. Ja? ja? Maar wel in ruil daarvoor al je data afstaan? Uh, nou ja, ik roep ook al vaker. Dat volgens mij gaat dat wel komen. Ik denk dat mensen dat wel gaan doen. Ik denk ook dat ze zeg, wel een gratis, gratis mobieltje willen. en dan alle data willen afstaan. Ik denk dat het ook wel gaat dat gebeuren. Doen we maar wat, wat is, is er nieuws nou, in die in richting? Uh, uh, in de nog te realiseren woonwijk Living Lab in Helmond de slimste wijk van Nederland... zou binnenkort uh, goedkoop of zelfs gratis kunnen gaan wonen... in ruil voor je gegevens. Uh, de bedoeling is dat je, um, dat je daar gaat wonen. Ja? Vervolgens uh, worden er contracten uh, uh, onderhandeld met... Uh, met Bedrijven. Yeah. En uh, daar worden bijvoorbeeld data van uh, je, je, je, school, of, uh, je slaapgedrag, uh, uh, of je wel genoeg beweegt, wat je doet met je slimme apparaten, uh, hoeveel schermtijd je neemt op je telefoon, um, hoe, het, hoe je hoe je op straat beweegt. Nou, al die gegevens worden in die wijk uh, geregistreerd. Er yeah. komen sensoren te hangen voor luchtkwaliteit en uh, nou, alles wat daarbij komt kijken. Yeah. Uh, in, in ruil daarvoor krijg je dus uh, ja, gratis woning. Um, of uh, een, een deel uh, van, je, van je huur wordt erdoor betaald. Um, ligt eraan hoeveel data je bereid bent om, uh, om af te staan. Um, dus ja, dat is best wel een interessant uh, uh, fenomeen. Maar ja, Het is gewoon uh, een onder onderzoeksgroep dit natuurlijk. Het is een onderzoeksgroep. Ja. Het zal een woonwijk worden van uh, um, 1500 woningen. en naar verwachting er 4000 mensen komen te wonen. Uh, ja, Als jij uh, Helmond dat ligt... Oh, dat weet ik niet. Oeh, dat is vlak. Ik gebruik altijd de ja. tom, tom Tom als ik ergens het moet. Ja, ik ook. Kijk ergens in het midden? Dacht ik. Ja, volgens mij ook bij ergens in het midden. Ik ben er ooit wel eens Van geweest, maar dat is ook alweer een tijd geleden. Nou ja, goed, ik denk dat we die kant wel op gaan. Ook gratis mobieltjes die worden aangeboden. En dan moet je al je data afgeven. Alleen, dat ja, doen geven we toch al? Dat doen we toch ja, alle oh, data kan... is toch al verzameld. Wat kan... ja. Ja, dit is nu een onderzoek bij ja, maar... Eindhoven in de buurt. Oh, Oké. Okay. Nou, nou, dat is een beetje voor mij een beetje midden onder. Oké. Okay. Aardig <laughs> idee. Misschien is het iets voor studenten om daar nou ja, gratis te wonen. Waarom? Ja, nou ja, volgens mij, als ik zo de, de, de woning, de tekening en zo, is dat de bedoeling dat er gezinnen komen. Oh, Oké. Okay. Maar ja, in principe als jij, ja, woningen zijn natuurlijk best wel schaars op het moment. Ik uh, kan me best voorstellen dat mensen zoiets hebben van, nou ja uh, als ik op die manier goedkoop kan wonen, ik, uh, ik kan, ja, kan altijd weer een tijdje weg. Ja. Ja, ja, op een gegeven moment ga je gewoon weer weg. Ja, dat ja. kan natuurlijk ook. Het is gewoon een fase waar je even doorheen gaat, dat je even een gedeelte van je leven laat zien. Alleen moet je ook weer wat oudere mensen gewoon. wonen. Anders krijg je toch alleen maar van, van jongere mensen. Krijg je informatie. Ja, dus dat tekenen die helemaal... oude mensen kunnen doen, want die doen niks op het internet. Dus eigenlijk dat... is het voor hun ideaal. Nou, tekenen dat, dat dus ze teken alle gegevens eruit delen. Ja, nee, nee, nee. Alles wordt ook nog met veel camera's vastgelegd. Hè? Dus dat is niet het enige. Goed, nou, straks de zijn berichten. Wat later dan normaal maar het ben je gewend. Wat is zit totaal geen leiding in dit radioprogramma. Dat is ook zo leuk eraan natuurlijk. Ik pak even de gitaar. Oh, dit is leuk. Dylan LeBlanc heeft de nieuwe cd, Renegades en zo heet dit ook stuk. Dus zo heet dit stuk ook. Zou een man kunnen zijn? Of een vrouw? Zo'n apart stemgeluid... Het heet Dylan LeBlanc. Hij heeft een CD uit Renegades. En dit heet ook Renegades. Dit is de hier. Zandvoortse berichten. En daar is het weer tijd voor te kijken wat er allemaal speelde de afgelopen week. Vorige week was namelijk de Nederland Doet, Oranje Fonds. Weet je wel, dat gaan ze met z'n allen vrijwilligerswerk doen. De Zandvoort is dan zeer actief. En Nienke Meijer komt dan altijd even in de krant. De Zandvoortse krant laat zien wat hij, wat hij ook doet. Als voorbeeld natuurlijk. Ook. Dierenasiel had hier uh, een nieuw verfje gegeven. Een hondenverblijf daar. En verder bij de protestantse kerk hebben ze. Ze hebben ook de tuin schoongemaakt en ze hebben ook wat dingen in de verf gezet. En scouting Stella, Willem uh, Willebroort uh, hebben ze gewerkt bij Pippeloentje. Uh, helaas het slecht weer, daar konden ze dan weer uit weer niet in de tuin. Dus uh, nou ja, op zichzelf is het altijd wel weer leuk om even te kijken. Uh, wat voor vrijwilligers allemaal in de buurt actief zijn. Ja, ik, uh, vind zeker. Het, heb jij ook iets gedaan? Want jij bent ook altijd wel eens nou, actief. Ik heb, ik heb wel een aantal jaren. Achteraf is het heel goed. Ik heb dit jaar niet meegedaan. Nee. Achteraf is het ook goed, want ik was hier bij de radio toch om de ja. schuiven te doen. Want ja. al waren wij er niet vorige week. Dat ja. uh, we waren het daardoor, er wel hoor. Ja, we waren er wel. Maar dat ja, we was ja. van die week ervoor volgens ja. mij. En uh, daardoor uh, had ik toch niet gekund. Maar ik heb inderdaad altijd in het Sarfati-huis uh, meegedaan. En dat was wel heel leuk, want dan had je een optreden van al haar liefsten... En die doen allemaal Franse chansons. Omdat uh, Ramses Chaffee daar altijd zat. Ze okay. dus doen het liedje laat mee en zo, en dat soort dingen. Maar jij staat dan gewoon tussen het publiek, zeg maar. Doe nee, je ook ik, nog iets? Ik of had uh... ik had, vorig jaar had ik een mevrouw die was tegen de honderd. Maar die, ja. zat, was, die zat wel de neus te snuiten in de rokken. Dat is ook een beetje smeren. Maar ja, dat was wel heel bijzonder. En dan zat ze ook steeds aan, zat ze aan die chips. En die, hier, neem maar ook een. Met diezelfde handen. Ik denk, oh ja. Niet over nadenken, hè? Niet, Niet over nadenken. echt nee, We zijn allemaal een. We zijn stars. Maar ze was wel lief, ze was een schatje. Ik ja, denk van, oh. was schattig, ja. Ja. vertel, uh, Marcus. Ja, de, de verkiezingen zijn het uiteraard geweest. En uh, ja, de uitslagen van, uh, van Zandvoort zijn er ook. Oh. Uh, ja, de grootste hier in Zandvoort is toch echt Forum voor Democratie. Ja, dat uh, was het PVV geloof ik, ja. Ja, uh, het, uh, PVV heeft flink uh, verloren. Want de PVV heeft uh, 329 stemmen verloren ten opzichte van de vorige keer. Um, en uh, Forum van Democratie heeft met 1813 stemmen... 23,88 van, uh, van alle stemmen behaald. Wat ik wel grappig vond was dat DENK uh, niet zo heel groot is. Dat komt een beetje overeen, natuurlijk. Logisch, ja. uh, die heeft 28 stemmen gehaald. Uh, en daarmee 0,36 van de stemmen. Uh, VVD is ook wel wat gedaald. In de, die denk toch ook wat mensen naar, naar Forum van Democratie uh, verschoven zijn. Maar die heeft... Uh, ja, toch nog wel 18,77 En daarmee toch de tweede. En uh, PVV op de op derde plaats. Ja, het is ook een maffe combinatie, doen, Want Het is een beetje een VVD-partij en ook een PVV-partij. Dus heel veel mee, ik geloof ook wel dat je dan ook weer opschuift van de VVD naar. Ja, Vorm ja. van democratie. Ja, ja, logisch ook weer. Goed, uh, uh, Jolande. Ja, jij... ja, er worden deelnemers gezocht. Voor, uh, voor een. Uh, oh shit, ik wil hem, ik wil hem nu net wil ik hem gaan plaatsen. Over Er is een uh, Pink Panel 2019 onderzoek. En dat is het onderzoek naar de veiligheid uh, van lesbiennes, homo's en biseksuelen en transgenders in Oh. En ik heb er eigenlijk helemaal weinig over gehoord. ik heb ook niks in de krant over gelezen. Dus uh, ik zou zeggen, van, uh, ik, ik heb het gedeeld op onze Facebookpagina. Ik deel hem ook nog op mijn eigen pagina. En uh, ik hoop dat er daardoor wat meer mensen bereikt worden. Want het is toch in ons allerbelang dat mensen zich veilig voelen als zij uh, in zandvoort. Uh, als ze homoseksueel zijn en in Zandvoort zijn... Dat, uh, ja. Ja, la laat van je horen als jij uh, denkt... Van, nou, ik voel me niet veilig... of uh, uh, ik heb het idee dat, uh, Is... dat de mensen naar me kijken... of wat dan ook. Uh, doe mee aan het Pink Panel onderzoek... en laat je horen. Oh, okay. dus je, nou. kan, uh, je kan dus de enquête invullen via... de gemeente Zandvoort.nl... maar ook uh, dus via... Uh, op onze pagina's en zo. We hebben hem gedeeld. Oh, hartstikke goed. Oud-wethouder... Uh, uh, even kijken, Demmers, Michal Demmers... had een uh, rechtszaak tegen de gemeente aangespannen. Hij wilde rectificatie op de volpagina van de Zandvoortse Krant. En 17.000 schadevergoeding. Voor zijn naam te zuiveren. Omdat namelijk hij was gekoppeld aan het watertorenplein. Hij zou daar niet goed ge hebben gehandeld. En uh, hij vond dat hij zelf wel goed gehandeld had. En uh, nou goed, dat is op een gegeven moment onderzocht. En het uh, nou, was, ja, was niet helemaal jippie hoe je had gehandeld. Maar het had beter kunnen. Maar goed, verder vond hij dat daar gewoon veel te veel negatieve publiciteit onder uh, was ontstaan. En dat wilde hij gewoon rectificeren. En de rechter heeft ernaar gekeken. Die heeft hem niet gelijk gegeven. Die heeft zoiets van, nee, hoe ze over jou hebben geschreven... is niet echt heel erg negatief. Dat valt allemaal mee. Dus uh, je mag deze rechtszaak zelf gaan betalen. Dus ik wou ah, er nog wat kosten bij. Ruim 3000 euro moet hij nou zelf gaan betalen van die rechtszaak. Recht, eh, dus dat is wel een beetje een dompertje eigenlijk. Dus, nou, ja, goed. ik vind het wel sneeuwvorm. Ja, nou ja, goed. Het, het is gewoon niet helemaal... En, en het rotste vind ik ook nog dat hij dan ook nog die proceskosten moet betalen. Ja. En terwijl hij dus aan alle kanten dus benadeeld is nu. Maar ja, ja mag... je, je gelooft dus ook wel dat hij aan alle kanten benadeeld is. Terwijl de rechter dat niet gelooft. Nee, nee. nee, maar ja, ik, uh, ja nou, ik mag niet te veel voor zeggen. Ik ben zelf uh, werkzaam houden. daar. Je houdt, mee. je houdt je een beetje op de vlakte. Maar natuurlijk. nee, nee. Ja, nou. Oké, okay. nou, wie moeilijk. weet gaat hij nog een hoger beroep. Ik lees er niks over, maar het zou zomaar kunnen. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. En dan, dan hebben we Strux nog meer. Ik zit even te kijken op de lijst wat we vandaag ook allemaal weer voor u uitgezocht hebben. Oh ja, Force de people hebben een nieuwe cd uit. En die heet Style. Oh, en hier er weer een lekker scheurend geluidje in. Het zou zo The Bands of Skulls kunnen zijn. Die hebben ze namelijk straks ook nog. En die zijn weer milder geworden. Born die, so Spark up the riots, guess I'm a criminal and a futurist. Well, the charges I've caught won't stand your trial. You can take it out of me. Yeah, I've been to hell, but I've learned to keep my cool. Holding on to the devil, got him by the throat, cause I refuse. I won't take my last breath in denial She you can't take it from me Yeah, I've seen peaks been released into the prisons below My days here disappear, there's things that I can't ignore The sweetest release might take a while So take me out then consumption is our medicine so i'm high again you can say i'm a true american but the sweetest revenge is being set free but you can't take it from me yeah it begins at my end my death will never survive i've been cleared of my crimes don't need no alibi the sweetest release might take a while Just take me out. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allereerste vind. Hey. Het blijft een beetje aparte muziek. Forse people, je kan het soms echt niet helemaal een stickertje denk, wel, wel, Dit is dan gewoon echt weer een beetje scheurende gitaren. Terwijl ze normaal altijd echt een beetje vrolijke muziek maken. En dan is dit weer wat steviger. Het is de zaterdagmorgen en dat was de nieuwe zinger. Die heet In Style. Het is kwart voor negen. En we kijken zo eens. Oh ja, ik lees vandaag met verbazing. Kijk ik zeg maar uh, even naar het bankwezen. Het schijnt dat uh, ING, die heeft plusminus 14.000 man personeel rondlopen. En dat is echt een van de grootste werkgevers. Van Nederland, die is aan het experimenteren met uh, werknemers die gewoon vrij willen nemen wanneer ze willen. En dat ook betaald. En dan zelf eigenlijk een beetje kunnen bepalen. Van, oh, ik heb eigenlijk deze week niet zoveel zin, ik blijf een week thuis. En je vrije dagen kunnen niet opraken. Dat is gewoon. Dat is helemaal heel mooi werk, hè? Nou ja, dat is de vraag dus. <laughs> Eigenlijk moeten ze dat van tevoren natuurlijk goed scannen. Het komt uit Amerika en het komt ook vooral omdat ze natuurlijk werknemers tekort hebben. Dus gaan ze allerlei geweldige randvoorwaarden aanbieden. Zo van nou ja, als je bij ons komt werken kan je vrijnemen wanneer je wil. Maar we verwachten wel dat je werk af is. En dat je misschien een beetje vooruit werkt. En dat je wel visie toont. En dat je ja niet zomaar een beetje de boel uh, makkelijker vanaf maakt. Dat niet. Dus ik denk dat ze die kant een beetje op gaan. Ik kan me er wel eens voor voorstellen in een ideale wereld. Als je bevlogen bent met je werk... Dan ga je hem toch niet elke week vrij nemen. Nee, maar dan moet je. Maar het probleem is dan, dan ga je dus weer in de discussie komen. En doen mensen wat ze daadwerkelijk echt superleuk vinden. Ja, nou ja, daar da moeten we ontzettend nou, doen. Dat, heel... dat kan toch niet altijd. Dat kan ik heb niet altijd iedere al. dag ik denk oh, we ben je nee, niet gelukkig? Nee, maar, maar dat is dus het, het uh, idee van hiervan, dat je dus zoiets hebt van nou oké, okay, ja, nu heb ik echt. Oh, ik heb echt even de, de puff niet. Ik heb, moet echt vakantie hebben. Nou, dan ga ik nu bam, ben ja. ik vrij. Um, maar. Ik snap dat je niet altijd gelukkig kan zijn in je werk. Nee. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon werk doen. Wat, nou, als je daartegen zegt van je kan je kan de komende half jaar nemen, dan, dan zijn ze de komende half jaar weg hoor. Ja, ik denk ook dat het alleen een bepaald uh, bepaald soort werk gaat uh, komen. Ja. Wat ook afwisselend is, wat leuk is. Ik bedoel, uh, nou, andere werk zullen ze niet aanbieden, natuurlijk. Maar het probleem is ook een beetje, hè, uh, op het moment dat je het werk moet af zijn. Ja. ja op het moment dat jij geen vervanger. Kijk, nu is het zo als je op vakantie gaat, zorg dat er vervanging is of hoe dan ook. Maar je, uh, je werk moet af zijn. Ja, hoe, ga je dat, hoe ga je dat meten? W wanneer kun je dan, als je dan weg bent, als ik dan nu denk, nou, drie weken uh, ga ik naar uh, Chicago toe. Ja. Uh, ja, dan staat mijn werk stil. Ja. Nee, ja ik ja, kan misschien via thuiswerken kun je ook een hoop doen. Ja, je moet jezelf ja, een beetje in de gaten houden. Dan, dan, dan zit misschien. ik in, op mijn vakantie. Ja. dus op afstand zit ik toch nog mijn werk te doen. Nou, het past natuurlijk wel in het plaatje van alles een beetje mengen. Het is niet zo, zo heel scherp weer van... nu werk ik en nu ben ik vrij. Nee, als je thuis bent, dan denk je ook van... oh, nou krijg ik een echt geweldige manier om die klant te benaderen... om dat probleem op te en lossen. En dan, dan ga je hem Ja, En dan ga je, je met even op te doen. of je loggen vind ik... oh ja, nu gewoon los ik het even op. En dan kost het waarschijnlijk de helft van de tijd... dan je op je werk je eigenlijk helemaal suf zitten pijnzen. Hoe ga ik dit nou oplossen? Dan heb je misschien op een ander moment een brainwave... En dan heb je werk, denk je van... nou loop ik gewoon even de stad in, ga ik even een nieuw broek kopen. Ja, alleen het probleem is denk ik dan dat mensen dus vrij nemen... maar uiteindelijk eh, niet die vrije tijd eh, vrij... dat is nu al een groot probleem. Ja, maar... Dat mensen, in, als ze s'avonds thuis zijn, toch nog... ah, oh, nog even dit, nog even dat, nog even zus nog even zo. Oh, ik krijg nog een app hier, ik krijg nog een appje daar, ik krijg nog een appje... terwijl, ja... Dan ja. wordt het helemaal niet meer geaccepteerd. Rand, je... helemaal niet meer. Dan wordt het, wordt het helemaal niet geaccepteerd. Dat je, nou ja, je zegt goed. van, ik ben nu niet bereikbaar. want dat... Ja, ja, ja. Ja. Nou ja. Ik vind het op zichzelf wel een grappig iets. Ik ben benieuwd wat, wat de randvoorwaarden daarvan zijn. Van dat de eindeloos gewoon... Nou, <laughs> op De voorwaarde is waarschijnlijk dat je werk wel afkomt. Dat denk ik wel. Maar ja, maar... ja, ik denk dat het gewoon de, de basisvoorwaarde is. Goed, bedrijf. Eén van die plaatjes die we nog even de lijst hebben bestaan. En één van die platen is... Nee, die hebben we gehad. Die hebben we net gehad. Die hebben we ook gehad. Nou, dan zijn we klaar, hè? Alle plaatjes gerecht. Ja, volgende bericht? Ja, volgende bericht. Nee, dames en heren, ik heb altijd nog een extra koffertje mee met platen. Is het dan tijd voor uh, Goedemorgen Zandvoort? Uh, uh, bijna. Nee. Zo lang, een pietje. Ja, moet we moeten nog even doorzetten, joh. Hier nog ja, je kan er geen vrij nemen. Echt, ja. dat nee, nee, je van het vorm moet aangeven. Je kan de vrij... niet alle minuten nee. vrij nemen, dat nee. zit oh, er gewoon niet in. Nee, Ja, dat snap ik allemaal wel. Ik had het over Bands of Skull. En die hebben de Bands of Skull. De nieuws reed, mess her up. We're alive. Is it? voor bands of skull, normaal altijd wat steviger. Maar nu hebben ze gewoon een lekker, gewoon geweldig uh, ja, poplaatje gemaakt. Oh, what the fuck? Heb ik al zo'n eikel aan? Ben je lekker aan het winkelen? Want er dan... Uh... Oh, dan komt er zo'n ding voorbij. Oh, en dan blijft blijf alles een beetje in de weg lopen. Of ze hebben een terrasje en dan, en dan komen ze met zo'n... zo'n bakje onder je neus. Ja, krijg je zo'n bakje onder je neus. Dan denk je, en dan, wat dan geef nou, je he? niks. We ja. hebben een beetje met... neus erin. Ja. Oh. En dan, dan ga gaat hij nog van die beide handen opmerk maken. Oh, geen je zo'n geld gehad? Ik zeg, gast! Ga ze even weg. Ga zelf eens een baan zoeken. Maar dat is een Nederlandse cultuur. Daar mag ik niet zo bot nee. over zijn dit. hè? Dit nee, zijn bot... ook uh, kampioenschappen volgens mij. Ja. <laughs> nou goed, als je vandaag weer gaat winkelen, even een waarschuwing. Ik let nou even op die plastic tasjes. Jezus, ik zie nog steeds mensen gewoon plastic tasjes kopen. Ja. Echt. Oh, doe maar een plastic tasje. Want vandaag in de Telegraaf te lezen overal plastic fijnstof. En ze gaan nu letterlijk onderzoeken... Hoe ver het fijnstof naar ons lichaam binnen trekt. Is dat via de luchtweg? Is het via drinkwater? Is dat via medicijnen? Het... En wat doet het op de spijsvertering? Eh, wat doet het voor de longen? En ze zijn zelfs bang dat het zelfs nog slechter is dan sigarettenrook. Al dat fijnstof, al dat plastic wat in de lucht hangt, dat nemen we op. En hoe ver gaat het in onze microbiotische Ik word hier wel een beetje, een beetje para van, hoor. Paranoia. Van, van oh, waar hangt het dan al? Ja, waar van, hangt het op? dan, dan, dan al? Je helemaal niet, ja. weet je wel? Oh. Dus al die plastic ja. tasjes, ja. ik, uh, nou goed, wij... ja, hebben... ja en, en ook de plastic zakken, hè? Want ik heb nu inderdaad een keertje toen bij uh, de, de, de, de supermarkt, die op de kleintjes let, ja? heb ik twee zakjes gekocht... Uh, dat was voor 60 cent. Maar die zakjes gebruik ik dus steeds als ik een broodje haal. Ja, doe ik, doe ik hem daarin? Ja. Als ik uh, fruit of groente haal, doe ik erin. Ik doe soms twee dingen erin dan. Maar eh, als ik, ik zit echt wel te denken, van, ik heb onwijs veel plastic uitgespaard... omdat ik dat nu doe. Ja, ik doe twee weken en ik voelde me ook echt... Eh... Het voelt goed, hè? Ik, Het voelt de wereld gewoon. Het is echt dat je denkt van, wow To oh. infinity. Ja. En beyond! Precies, markt, ik denk over de grenzen. Nou, e hoor gewoon maar e uh, uit. Als je een zakje hebt voor, uh, voor, de, voor de boodschappen... Om, um, om, om, je, om een broodje zien te doen als je koopt. Of uh, appels. Ik heb mezelf al een keer in de wasmachine meegewassen... Dat hij, weer hij zit aan te kijken, zo van... nou, moet ik hier nog gosnaam op ja, hè het het, het, ja, ik, ja. ik vond het laatst wel interessant. Dat ja. ging dan over dat steeds meer... fruit en dergelijke in plastic verpakt wordt. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dan kan het niet. Nee. Nee. En, uh, en toen zei diegene ook van... En, en vooral vlees en zo, dat dat dan een stukje, een biefstukje, dat zit dan in een verpakking en dan vervolgens zit het in die verpakking zit het vaak in een Je moet het gewoon ja. eruit halen en dat in dat zakje doen in de winkel gewoon. Ja, ja, dat je dat daar liggen. Sticker gewoon. meenemen. Nou, het zal, dat hebben ze nog hier gedaan. Hier toch in, uh, in Zandvoort hebben ze nog een keer een statement gemaakt. Dus een bepaald soort week, weekend, en ja. dan moest je echt demonstratief alle plastic gewoon in de winkel laten en dan nou gewoon het spul gewoon in huis nemen en het laten zien aan de winkel. Je hoeft het niet zo goed te verpakken. Ja, Laat het gewoon zo. Ja, het vlees vind ik het wel wat ze, een beetje wat, wat, ja. nou, wat, wat, <laughs> wel, dus, wat ze dus zeiden. Van, ja. Ja, we kunnen het ook niet verpakken. Maar het wordt bewust zo verpakt. want ja. uh, Dan blijft het langer vers. Dan, ja. dan, dan, dan kunnen we en langer verkopen. En, en de uitstoot. De CO2 uitstoot. En de schade voor het milieu. Die een, een, het biefstukje zelf oplevert. Ja. is vele malen groter dan, de, uh, dan dat de stukje plastic. Ja. Oh, ja. Okay. Dus als je dat naast elkaar gaat zetten... dan is het veel beter om het in plastic te verpakken... en zorgen dat het lang vers blijft... Ja. dan dat je het vervolgens gaat weggooien... omdat het ergens niet in plastic verpakt zit. Dus... Moet ik eerlijk zeggen... Ik heb af en toe heb ik bij een, een, ja, een, uh, een, een, een mediterrane winkeltje... heb ik dan een kip gehaald... en dan liggen twee dagen of zo in de koelkast... of drie, hooguit... Ik vraag, ga soep maken en ik ruikt toch wel een beetje raar? Ja, het ruikt raar. De, de, het bederft het sneller, maar eigenlijk is het ook zo van... ja, je moet het ook kopen en gelijk verwerken. Ja. En uh, ja. Ja, maar wel. het gaat ook al in de winkel, hè? Hoe lang ligt het in ja, de winkel? Ja, dat is de vraag. Want, uh, zijn een maximaal... Kijk, op het moment dat jij... Zoals de slagen en zo, die heeft ze vlees gepoeld liggen... maar die heeft daar liggen en die kan dat, zeg maar, even... Uit twee. ik noem maar wat, twee dagen... Kopen en daarna moet hij het weggooien. Terwijl de supermarkt, die heeft het liggen en die heeft het in plastic verpakt liggen. En die kan het drie dagen kopen. Ja. Dat scheelt gewoon een hele hoop ja. Ja. Dus... Maar ja, het is aan jou of je verpakt uh, eten koopt. Jij kan zelf beslissen om, uh, de, van, ik heb met het zakje, ik haal alleen alles wat onverpakt is... En dan houden ze er vanzelf mee op op ja, moment. Dat is de bedoeling, dat is de opzet. Ja. Doen. Ja. Nou goed, de verpakking, we hebben er veel aandacht aan gegeven. Mensen let erop, als het vandaag weer het, de, winkel, de ding is ingegaan. Dus dat, ja, ja hou ze op met dat. Ik zit gewoon even te wachten op een lekkere scheurende gitaar gewoon. Want wij zijn Zie-je-fan. En dan kan je zien aan het logo, We spelen Meer gitaar op Doe, doe, doe nog maar even, ja. Dit past het in het voorwacht? Past het in voor wat of niet? Nee, volgens mij ook niet. Nou, doe maar nee, even een rustig plaatje. Nee. Ja. Hoe, hoe heet die nou? Terug, Terug naar de renaissance. Terug naar de renaissance. Ja, dan doen we dat gewoon. Terug naar de renaissance. Goed, Anderson Pack heeft een nieuwe CD. Die is lekker zoetzappig.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 Nieuwe single van Anderson Beck. Elke keer als ik je stem hoor, denk ik... Oh ja, vroeger. Vroeger was ik een fan van. Waarvan Curtis Mayfield. Oh, ook zo zoetsappig. Curtis Bevelt, al niet meer onder ons. Push Your Man was ook van hem. Maar goed, dit was Miss Black America. Het is de zaterdagmorgen van Tourbac leeft. En we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Hebben we nog even een kort berichtje om de, de Nou, er is een Vlaagse duif voor 1,2 miljoen. Hm? Ik vind het zo leuk. Ik heb toen een keer een collega geïnterviewd. Die had ja? ook een duif, er werd toen heel veel geld voor geboden. Ja? En dan dacht ik van, Nou, ik hou nog even, kan ik nog een beetje mee oefenen? En toen werd hij gegrepen door zo'n uh, <laughs> roofvogel. Sorry, je mag niet om lachen. En een andere collega die zei ook laatst van. Ik was bij de zuin en toen uh, zag ik dat er een duif, die werd echt gekornet. En kwam echt zo inderdaad zo'n uh, grote sperver of wat het ook was. En waa, die had hem, weet je wel. Ja, <laughs> en, de en de buurman was een fan van kleinduiven du klein ja, schieten. Dus die schoot hem eruit. <lacht> oh, Maar wat, ja, dan ben je mooi 1,2 nee. miljoen kwijt. Dus ja, die, die, deze duif mag dus niet meer vliegen. Nee, dat is dus te groot risico, zei hij. Dat lijkt me aan. ook wel. Maar me... wat, wat heb je aan een, aan een postduif? Die super goed is, yeah? maar zo verwaard is dat je niet laat vliegen. Nee, om te fokken. Om te fokken. Oh, oh ja. Wat ja fokken. Net als die ja. grote hengsten. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Heen, nou een uh, ja, uh, ja, aardig ja. idee. Nou goed, op naar het nieuws van 9-9 straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen op 23 maart? Uh, uh, uh, uh, maak je ja. het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.